Lucy Lou, with my girl Drew, Cameron uh -huh. D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, bring uh, it, bring uh, it. Uh. Question.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 Vandaag gedraaid op de zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. door de Destiny Childs en Independent Women. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na vier uur. Welkom bij derde uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin gaan we het volgende doen. Ja, we hebben nog behoorlijk wat, wat sportnieuws. We hebben nog een paar regionale nieuws. Dus daar gaan we straks mee beginnen. We gaan natuurlijk naar het einde. Het laatste stukje van, laatste stukje van SP Zandvoort tegen Overbos. Moet hey. dat. Ja, 0-2, helaas. Oh. Maar wie weet er zit de verrassing nog in de staart. Dus straks weer over naar Joop van Es. Uh, ja, als we de tijd voor hebben, nog, nog veel sportnieuws. Maar uh, ik denk dat we niet, lang niet aan alles toe kunnen komen laatst laatste uur. wat had jouw Valentijn dan? Va ja, dat is straks Valentijn, lekker eten en uh, noem maar op. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Oké, okay, nou, ik hoor het zijn Schrijf we straks... vast een ja. nieuwe agenda. 14 februari, Valentijnsdag. Ik ben heel benieuwd. Je zijn le poppies. d'une que j'avais demandé. d'un de soleil.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 soldat moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le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 Het stukje waar deze plaat mee begint haal ik er meestal vanaf. Want het is uh, inmiddels Sinterklaas <laughs> geweest. <laughs> het paard van Sinterklaas hoor je namelijk aan het begin van deze plaats. Oh, dat is bij een raadje plaatje zou je zeggen. Het, is Sint, het paard van Sinterklaas. Maar... Ja, ja, ja. Carrie Barlow en uh, Robbie Williams uiteraard. En Shane... Hoe zit jij in je geld, Albert-Jan? Begin van de maand, altijd goed. Heb je geld voldoende? Ik heb geld voldoende. Nou, anders had ik wel een uh, mooie training voor je. En dat is? Een gratis training winkeldiefstal. <laughs> ik las hem net op CFN Text TV. Ik denk, nou, dat is wat voor Albert-Jan Vos. Nou, dat hoeft niet. Om daar ik... aan mee te doen. Nee, nee dat nee, heb je niet nodig. Ik heb genoeg geld. Oké. Okay. <laughs> het, het slot van de, van de voetbalwedstrijd van vandaag. Ja. <laughs> dus Albert-Jan heeft genoeg geld. Ja. Ja. Begin van de maand, hè. Hoor, dat. Mooi dat? Dat is wel leuk, ja. Begin van de maand altijd. Oh ja, oké. Okay. Nou Goed, ja, nou ja. Jij hebt uh, genoeg geld en uh, Sanford heeft niet genoeg uh, bagage om op dit moment uh, uh, enige weerstand te bieden tegen die 0-2 achterstand ten opzichte van Overbos. Uh, Santos heeft het gewoon moeilijk. Hij uh, heeft zelfs uh, de, de, de, de oude tussen aanhalingstekens uh, San Hittingen erin moeten brengen. En ik begrijp het niet, want hij heeft, uh, Pieter Keur heeft uh, Jurje Mans middenvelder uh, gewisseld voor een verdediger. Want uh, Sander San Rittingen is een verdediger, puur zang. En, en misschien ook wel een van de beste die Sander ooit gehad heeft. Maar goed, hij staat er dan wel in. En uh, het middenveld is daardoor een stuk minder geworden. En Sander heeft het gewoon moeilijk, laat weerlijk eerlijk zijn. Sander heeft wel een kans gehad. Die bal die ketste van uh, de paal af. En uh, maar aan de andere kant was het een doelpunt dat uh, afgekeurd werd door de arbiters van dienst, die uh, uh, en samen met de, de, de assistent schrijfzetter en, uh, en, um, uh, en ja uit ja eigenlijk zag of het, het wat geweest weet ik niet, maar gelukkig voor Zandvoort ging dat niet door. Uh, ze spelen nu in, de, in, in principe in de laatste minuut van de originele speeltijd. Of dan de 90 minuten. minuut. En Overbos mag een corner gaan nemen. Uh, voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant van het veld. En uh, op uh, twee man naast staan alle Zandvoortse, of, uh, Zandvoortse spelers. In het eigen 16 meter gebied. Of dat uh, helpt, weet ik niet. De bal is kort genomen daar. En blijft dus in bezit van uh, Overbos. Gaat de voorzet komen, die gaat voor alles en iedereen langs. En die gaat over de achterlijn. En dat betekent dat. Joris uh, Jorik die bal vanaf de 5 meterlijn. het veld in mag brengen. Dit even voordat die bal bij hem is. Uh, ja, dan gaat hij komen eindelijk? Uh, uh, Oké. Okay. is gewoon van nou, over. Oh, die is wel erg, erg kort genomen. Want hij kwam net binnen de 16 meter gebied. En uh, Maurice Mol kreeg hem direct in de voeten gespeeld. En die gaat nu via de voeten van een verdediger. van de speler van Overbos. over de zijlijn. En dat wordt nu genomen door Girai Kol. Die, ...die inworp en die gooit daar... ...even kijken wie is dat daar... ...naatje nou, op Berg in de voeten... ...Berg probeert een man te passeren... ...krijgt hij daar een vrije schop mee? Ja, inderdaad, het was een overtreding... ...en dat was goed gezien door die arbiter... Uh, ...Zandvoort mag een vrije schop genomen. ...een metertje of tien buiten het uh, 16-meter gebied... ...van Alverbos. En wie gaat zich ermee bemoeien? Uh, dat gaat John Keur doen uiteraard... ...met de linkerkant vanaf de rechts... Uh, de rechtse positie. En dat, uh, ja, dat kan gevaarlijk zijn. Voor, uh, tenminste voor Overbos, Ik zou zeggen, nee, hij is heel laag genomen. Slechte bal in feite. En die gaat via een voet van uh, een verdediger van Overbos over de zijlijn. En Soms mag een gooien helemaal op de eigen helft. En dat zal uh, John Keur ook gaan doen. Denk ik. Ja, inderdaad. Keur gaat dat doen. En die gaat uh, gooien naar, ja, wie zal het zeggen? Het staat er allemaal vast daar eigenlijk. Naar Maurice Mol. Mol, met voet aan de bal. Er gaat de man passeren, uiteraard. Dat doet hij altijd. Tenminste, laat zo zeggen, dat probeert hij altijd. En is hem nu dan kwijt. Uh, Overbos uh, nu. Uh, uh, kort tikwerk, kort dat moet je doen met die wind. En dat heb ik al eerder gezegd deze middag. Uh, de, de wind is dermate hard, dat je moet die bal laten gaan. En dit is het einde van de wedstrijd. De die trekt niet veel tijd bij. Zandvoort verliest met 0-2. En ik denk dat het eigenlijk, ja, gezien het beeld, uh, dat Overbos inderdaad uh, een stuk sterker was dan Zandvoort. En wind dan ook terecht met 0-2. Ja, wel verdiende, verdiende overwinning van de tegenstander dus, maar een slechte wedstrijd voor S.V. Alvoort. Ja, ik denk het wel, Rob. Ja, oké. Okay. Ja, uh... Hele slechte. Uh, het, uh, ja, het was ook niet het standaardteam wat er stond. Goed, dat maakt verder niet uit. Zandvoort moet eigenlijk beter weten, want die speelde hier regelmatig met veel wind. En dan moet je weten dat je die wel laag moet houden, kort in de ploeg moet houden. En dat betekent ook dat je heel veel moet lopen, veel moet paasen. En dat is vanmiddag niet gebeurd. Wat gaat uh, dit verlies uh, betekenen voor de competitie? Staan er nog uh, diverse mensen net achter uh, SV Sofort die nu uh, winst kunnen gaan halen? Onder andere een Overbos, want er stond uh, een wedstrijd minder gespeeld en twee punten achter Zandvoort. Het gaat nu over Zandvoort heen, in ieder geval naar die derde plaats. De overige uitslagen weet ik nog niet, Die weet ik pas met, met een minuut of tien, uh, vijftien. Uh, maar vooral zorg gaat Overbos, dus over Zandvoort heen. Zandvoort gaat van die gedeelde derde plaats af en wordt in ieder geval vierde. Ja, en wie zal het zeggen, misschien worden ze wel vijfde. Ik, ik, op dit moment kan ik, heb, kan ik dat nog niet inschatten. Oké, okay. Jap, dankjewel in ieder geval uh, voor uh, je bijdrage van vandaag. En volgende week dan gaan we weer spreken. Tegen wie spelen we dan? Uit tegen Haarlem-Kennemeland. Oké. Okay. Dat, uh, dat was uh, in het begin van het seizoen de naaste concurrent. Want uh, beide ploegen stonden stijf onderaan. Uh, Zandvoort heeft daarna een hele goede reeks, uh, heeft een hele goede, goede reeks gespeeld. En uh, Kennemeland uh, heeft uh, ja, dat niet kunnen doen. Dus uh, het wordt uh, in Haarlem denk ik uh, voor, uh, een precieze tijd. Nee, we gaan volgende week horen hoe het uh, daar in Haarlem gaat aflopen. Dankjewel, Jap Veres. Nou, een mooie keuze, Albert-Jan. Ik krijg meteen weer zin in de zomer. Ja, maar dat, uh, dat krijgen we nog niet helemaal, hè, conform het weerbericht. Nee, oké, okay, maar wel lekker uh, sunny was dat van uh, Boney M. En uh, Winterzeilen gaat eraan komen. Ik denk dat is wel wat. Hè. Een zomersplaatje achter sunny aan. En tegelijkertijd even voor de kitesurfers die uh, afgelopen week van het water <laughs> afgehaald moesten worden. Hier is Winterzeilen, de plaats van Splitsing. Zo gaan nu hoor met de windkracht 9. Die kijkt ze zo over de golven, over de Noordzee. Ja, vandaar dat we deze plaat even draaien. Lekker zomerse muziek zo midden in de winter. Hè? Ja. Is... Ja. De splitsing en uh, geef me wind en uh, zeilen. Ook even speciaal gedraaid voor alle strappafjes die uh, net begonnen zijn met opbouwen. Ja. Je zou het maar hebben dan even een stormpje over je heen krijgen. Nou, we hebben het vernomen dat het gelukkig allemaal redelijk goed afgelopen is. Uh, weinig schade daardoor uh, ontstaan. Anders weer mooie, zware peanuts. Maar in ieder geval heel versterkt bij het opbouwen van, uh, van de Strandpafviews. En binnenkort kunnen we lekker genieten op het Zandvoortse strand. Heerlijk. Ja, en dan kunnen we natuurlijk weer uh, lekker gaan eten en genieten van de ondergaande zon. Een hapje en een drankje. O, en dat brengt mij al tot het volgende oh. onderwerp. Ja, ja. We krijgen even een berichtje over Culinair Zandvoort. Uh, dat wordt namelijk op 24, 25 en 26 juni uh, weer gehouden hier in Zandvoort. En als het goed is, krijgen alle restauranthouders deze week een inschrijfformulier in de bus voor dit evenement. Maar mocht u onverhoopt geen inschrijfformulier hebben ontvangen... ga dan naar www.culinair-zandvoort.nl en download het formulier alsnog. En retourneer dit formulier dan voor 1 maart 2011, uiteraard. En wie weet bent u dit jaar een van de deelnemers van Culinair Zandvoort. Wat uiteraard een van de evenementen was van 2010, hè? was ook een prachtig evenement. En mooi weer erbij, dus... Schrijf u in. Ja, en uh, morgenmiddag, uh, luisteraars, uh, gaan we snert proeven. Oh, lekker. Ja, ja, lekker, lekker, proeven. lekker. Want dan is het zover. Uh, u kunt geen snert meer inleveren, want dat was tot afgelopen woensdag nog mogelijk. Maar er zijn dus mensen die hebben allemaal snert ingeleverd. En dat wordt natuurlijk morgen allemaal door een jury uh, uh, in Café Oomstee Wordt dat gejureerd en uh, dan wordt de beste snert van Zandvoort verkozen. En u bent daar, uh, Café Oomsteed, vanaf half vier van harte welkom. En uiteraard heerlijk uh, uh, kijken en proeven snert met een hapje en een drankje erbij. Dat brengt me even naar de vermelding van het visrestaurant de Meerpaal in de Haltestraat. Schitterende, schitterende advertentie. Want die zijn namelijk als vijfde geëindigd in de top 100 van de beste visrestaurants van Noord-Holland. Zo, hele ja. prestatie. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, ook namens CFM. Want het is het Leni. oudste visrestaurant van Zandvoort, de Meerpaal. Wat Zij... wou jij zeggen, Maurice? Pak die microfoon er even bij, want jij noemt de naam. He? Ja, Goal Floris de Koper de en Leni Pot, gefeliciteerd. Ja. Dat zijn de eigenaren. Okay. Ja. En Leni staat er echt al vanaf dag 1 zo wat in. Hè. Die staat echt al jaren in, jarenlang de best gedaan. Hard gewerkt en uh, nou toch vijfde plaats ja, gehad. Mooie echt zaak, mooie zaak. Hele mooie zaak. Hele mooie zaak, Zeker weten. proficiat. Dat brengt mij op het volgende. En dan ga ik vast even vooruitkijken naar 14 februari... Dan is Rob weer een jaar ouder geworden, uiteraard. Mm -hmm. De dertiende. Maar 14 is natuurlijk Valentijnsdag. En ja, alle restaurants hebben natuurlijk speciale Valentijnsmenu's samengesteld. En zo lukt Raak even tussen, als je die menu's dan allemaal bekijkt. Carpaccio van Invis. Of Carpaccio van een de Borst, filet. Oesters, uiteraard. Dat is een van de. Afrodites, uh, die moeten natuurlijk ook niet, kunnen ook niet ontbreken op de diverse menukaarten. Of wat dacht u? Van Conquiers en Jacques met zwarte rijst. Uh, de restaurants uh, staan allemaal vermeld uh, in de Zandvoortse Courant wat voor Valentijnsmenu's ze hebben. Ben je, al benieuwd, ben je al uitgenodigd voor 14 februari? Nee, niet? nog, niet, nog ik, niet. Ik ook nog niet. Nee, hey, wat is dat nou? En uh, ja, Nee, Show. ik ook nog niet. Dus ik ben erg benieuwd. En uh, Je hebt natuurlijk ook hele lekkere nagerechten met chocola. Dus ik zou zeggen uh, laat u voorlichten en verras uw Valentijn op 14 februari. En natuurlijk hoort daar gepaste muziek bij. En Walter heeft ook een mooi, uh, mooi menu. Hè? Geloof ja, ik. ja, ja. die heeft de love van chocolade als toetje. Oh, heerlijk ja. zeg. Heerlijk. Dus verrassend Valentijn Oké, okay, dankjewel. Ik krijg er meteen trek van. Reinaards mei, ja. Als de dag van toen. Dat was. Ze... ik van jou. Ja, dat weet ik het niet. Misschien ja. oprechten. Oh. En <laughs> ik kom er maar niet vrouw, op. Want <laughs> toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei: Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij.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 Hou ik van jou misschien oprecht en bewuster trouw, want toch steeds weer is een dag zonder haar en verloren naam. Oh, nou weet ik waarom we het draaiden. Valentijn, 14 februari. Nou, ja, de, ja, he. ja, ja. kwartje? Jongen, jongen, jongen, jongen. daar jo, raad je plaatje plaats. <laughs> Reinhard, maai. En als de dag van toen hou ik van jou. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Lekker hoor, 14 februari. Romantiek. Love is je de nog uitgenodigd worden. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Bel gewoon even 57319695730393. Komt het allemaal wel goed achter zo. Ik is mijn vriendin weer. Carol Emerald. Dead man. Date. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe de kalender van het komende jaar op het circuitpark Zandvoort eruit ziet. Ja, uiteraard morgen, hè, dat heb ik al verteld, 6 februari de 4 uur race van Zandvoort. Dus morgen barst het weer los. Uh, ja, zonder volledig te zijn natuurlijk. Het evenementenkalender van het circuitpark staat bom en bomvol. Tot mijn grote vreugde. En ik pak er zo even wat data tussenuit die u wellicht in uw agenda vast kan noteren. 14 en 15 mei uiteraard de DTM, de Deutsche Tourwagen Meisterschaft. Elk jaar weer een groot evenement op het Circuit Park Zandvoort. 4 en 5 juni de State of Art Historische Zandvoort Trophy. Nou dat is speciaal voor mij natuurlijk. Dat zijn oude auto's, MG's, Triumph, noemt u maar op. Dus voor autoliefhebbers van oude auto's, oldtimers, 4 en 5 juni, groot evenement. Op 26 juni is dat voor de Italiaanse autofans, want dan hebben we weer Italia aan Zandvoort. En natuurlijk op 12 tot en met 14 augustus de Masters of Formula 3. Wilt u het volledige programma bekijken? Kijk dan op www.cpz.zandvoort.nl Of kijkt u even in de Zandvoortse van deze week. Want daar staan alle data ook vermeld. Dus genoeg te doen op het Sikriepak Zandvoort in 2011. Ja, wat een leuk evenement allemaal weer uh, dit aankomende jaar. Geweldig. Helemaal goed. En CFM is er natuurlijk bij. Good, good, good,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 Het is een hele kleine dame, maar ze heeft een strotjongen, deze Laura Janssen. En you somebody, we zagen haar nog live optreden yeah. tijdens Vrienden van Absel in Ahoy in Rotterdam. En nu je het toch over Rotterdam hebt. Uh, in Rotterdam staat natuurlijk het ABN AMRO tennistoernooi uh, op het punt van beginnen. Maar helaas, Novak Djokovic komt niet naar Rotterdam. De grote publiekstrekker en kerstversenwinnaar van de Australian Open heeft zich met een schouderblessure afgemeld voor het toernooi in Ahoy. De afzegging van Djokovic betekende tweede tegenvaller voor de indoor tennis toernooi in Rotterdam. Eerder liet ook de Amerikaan John Isner weten dat hij verstek moet laten gaan. Maar elk ook heeft zijn voordeel. Want door de blessure van Djokovic wordt Timo de Bakker nu rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Nederlander was tot het toernooi toegelaten met een wildcard. De wildcard zou nu aan iemand anders worden toegekend. Golf, uh, dan gaan we naar Qatar. Van de vijf Nederlanders die aantraden in de Qatar Masters is alleen Robert-Jan Derksen erin geslaagd om dit weekend de kut te halen. De 37-jarige Nij Nijmegenaar overleefde met een totaal van plus 2 de kut die op plus 3 uitkwam. Het kwartet, uh, en even kijken, Floris de Vries moest afvallen. Joost Luiten heeft het niet gehaald, Maarten Lafeber heeft het niet gehaald en Rolf Muns, plus 13 maar liefst. kwamen flink tekort om de schifting te overlezen. Overleven. De eerste ronde re regeerde de wind op de Doha Golf Club. Maar gisteren, en dan heb ik het over vrijdag, waren de omstandigheden goed om, de op, om te scoren op deze lastige baan. Dus één Nederlander door. En luisteraars, liefhebbers van de Super Bowl. Ken je dat? Je de je Super Bowl? Dat? De nee. Super Bowl is namelijk een groot jaarlijks Amerikaans sportevenement. Het is de finale van de belangrijkste competitie van het American Football. De National Football League. In de Super Bowl speelt de kampioen van de American Football Conference, AFC, tegen de kampioen van de National Football Conference. De AFC en N NFC zijn twee divisies van de, van de NFL. En maandagmorgen om 1 uur, ja, u hoort goed luisteraars. Maandagmorgen om 1 uur live te volgen via de BBC en via de ZTF. Dit vier uur durende spektakel. Want dit is waar heel Amerika naar uitkijkt en waar nog meer, meer mensen naar kijken dan de finale van de Champions League. Zo so, hé. Hey. Dus so, maandagnacht hey. de Super Bowl finale. Heb jij nachtdienst? Tuurlijk. <laughs> dus jij gaat het live volgen? Ik ga het live volgen. En nog even volledigheidshalve. Het gaat tussen de Green Bay versus de Pittsburgh En het duel vindt plaats in Dallas. Oké, okay, tot zover het uh, sportnieuws bij Sanford op zaterdag. En we hebben weer uh, wat muziek voor je klaarstaan. Ja. Nou. Heb je hier Oeh. nog wat uh, bij te melden ofzo? of zo? Ja. Of uh, zeggen van uh, draaien maar gewoon. Het ik ik, is echt een Valentijnsnummer. Ja, Oeh, Ja. Oe, ja en love uh, is in the air. Die, die hoort bij jou, <laughs> dus ik ben benieuwd wat jij gaat eten. Hier is uh, Carly Simon en Jors Zoveen. Do the pure. Hé, hey, wat ga jij doen vanavond, Albert-Jan? Ga jij al of niet? Ik ga Jij gaat ook ga crooven? Oké. Okay. Hé, hey, wat cool, man. En tussendoor kijk even naar Zorro. Dat Zorro ook nog. Oké. de letter letters of De plaat van de Fire alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma. Zit het er alweer op? Zit het er, zit het er alweer op, ja. ja. Het zit er alweer op, ja. Maar goed, na vijf uur gaat CFM door met Entertainment For You. Heel veel plezier daarbij. En ze hebben de heren een, zijn er helemaal klaar voor. Dus en, uh, en ze dat ze komt helemaal is, goed. een speciale ster uit Overijssel. Ik zeg niet wie. Overijssel? Dus blijf luisteren. Overklap. Nee, blijf nee. ze houden hun mond. Mm. Ja, nee Blijft geheim tot na vijf uur. Dus blijf luisteren. Nee Rob, het was weer, het was weer een feest om met je samen te mogen werken vandaag. Het was weer gezellig. Gaan we volgende week op de Romantische Tour. Ik ja, gaan. we gaan volgende week op de oh. Romantische Tour. Valentijnsdag komt eraan. Dus uh, wie weet. We, we, we hebben het straks wel even over tijdens het werk overleg. Nee, is helemaal goed. En dan weten we ook met wie we uit eten mogen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Tot volgende, volgende week. Some things in love or bad, they can really might you made.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 Mark Visser met het NOS-journaal. De top van Mubarak's nationaal-democratische partij is opgestapt. Dat meldt de Egyptische staatstelevisie. Onder hen is ook de zoon van Mubarak, Gamal. De nieuwe secretaris-generaal van de partij is Hossam Badravi. Hij wordt gerekend tot de liberale vleugel van de partij. Achter de schermen zou nu worden gepraat over wat genoemd wordt een eervol compromis. Dat zou erop kunnen neerkomen dat president Mubarak voor de vorm nog een aantal maanden aanblijft... maar intussen al zijn bevoegdheden overdraagt aan een overgangsregering... Voor de buitenwacht wekt Mubarak intussen de indruk dat het werk gewoon doorgaat. Hij heeft gepraat met zijn ministers over maatregelen... om de economie weer op gang te brengen na de dagenlange protesten. Het leger heeft een klein deel van het Tagrierplein weer vrijgemaakt... zodat het verkeer er weer op gang kan komen. Morgen begint Egypte de nieuwe werkweek. Over het congres van GroenLinks heeft Achterban een motie van treurnis aangenomen... over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. De moties van afkeuring werden verworpen...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 Ook bij de vrouwen besliste een sprint met een grote groep over de overwinning. Mariska Huisman kwam als eerste over de streep. Het weer het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Veel wind langs de westkust hard tot stormachtig. En ook morgen is het zacht en staat er veel wind. Dit was het. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leeg lekker. In Zeker Zandwoord zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films.